Het is 9 uur. Vanavond en vannacht toenemende bewolking, gevolgd door regen. Het wordt 5 graden. Morgen eerst nog regen, later meer zon. Middagtemperatuur 9 graden. Radio Rijmond het nieuws. Mijn naam is Aris van Meteren. De Wereldhavendagen in Rotterdam staan dit jaar in het teken van de 400ste geboortedag van Michiel de Ruiter. Tijdens het de Ruiterjaar worden door het hele land speciale evenementen georganiseerd om de admiraal van de Nederlandse vloot te herdenken. In Rotterdam is verder een admiraal de Ruiter Homeport Race gepland, een zeilrace tussen Vlissingen en Rotterdam. Aan de wedstrijd op 7 en 8 september doen zo'n 150 zeiljachten mee, waaronder voormalige deelnemers aan de Volvo Ocean Race. Ook de nationale tap 2 in Ahoy eind september besteedt aandacht aan het deruiterjaar. De herdenkingen beginnen op 7 april in Hoorn. Nederland krijgt een landelijk expertisecentrum voor eervraak. Dat heeft minister Hesballin gezegd in de Tweede Kamer. Het centrum is een vervolg op het speciale eervraakteam van de politiekorpsen Zuid-Holland-Zuid en Haaglanden. Dat team liep afgelopen jaren voorop bij de aanpak van eervraak en andere vormen van aan eer gerelateerd geweld. Dijsbalen wil verder dat ieder politiekorps een coördinator krijgt voor eervraakzaken. Het project Crossover heeft de Suze Groenewegprijs gekregen. De Rotterdamse emancipatieonderscheiding is uitgereikt door wethouder Kaja. Crossover koppelt vrouwen uit achterstandswijken aan vierdejaars hbo-studenten... en rolmodellen van Donadaria, het Centrum voor Vrouwenemancipatie. De studenten zoeken naar stages voor de vrouwen... waardoor die later meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Het project crossover won het van drie andere inzendingen. Aan de Suze Groenewegprijs is een geldbedrag verbonden van 5000 euro. In Enschede hebben zo'n duizend mensen meegelopen... in een stille tocht voor de zondag doodgeschoten Edith Arends. De 44-jarige vrouw werd op straat, vermoord door een 29-jarige tbser. Familieleden en de echtgenoot van het slachtoffer... legden een krans neer op de plek van de moord. De tocht is georganiseerd door de uitvaartorganisatie... De 29-jarige Tbs er is opgepakt samen met drie andere verdachten. En Irene Wust heeft in Salt Lake City goud behaald op de 1500 meter. De 20-jarige Brabantse reed een tijd van 1 minuut 52 seconden en 71 honderdste. Dat is iets boven het Nederlandse record. Het is de eerste titel van Wust bij een WK afstanden. Eerder dit seizoen werd ze al wereldkampioen allround. Dat was nieuws op 93.4 FM. Meer nieuws op Rijmond.nl. Het blijft toch wel zo'n vette plaat. Welkom, eerste aflevering Toestand in de Dans. Mijn naam Ronald Modendijk en ik heb altijd mensen bij me. Vandaag heb ik links naast me zitten... Marcel Wijnstekers. En tegenover me heb ik... Rolf Stuuts. Heel goed, wij zijn met z'n drieën vandaag verantwoordelijk voor dit programma. Uh, Marcel, waarom begin ik met deze plaat trouwens? Waarom? Wat is dit? Dit is een plaat van Kenny Doop. Uh, onder zijn pseudoniem uh, de Bucketheads. En deze man draait aanstaande vrijdag in de Thalia Lounge. Absoluut niet te missen. Niet te missen? Nee. Ken je doop is ook bekend van? The Masters at Work. <sighs> maak me totaal geen illusies. Ik ben echt geen radio maar ik vind het wel helemaal te gek om een eigen show te hebben op Radio Rijnmond. En volgens mij is dit de dag dat bij Radio Rijnmond alles anders is geworden. Ik vind dit zo'n vette plaat. Um, even voor alle duidelijkheid. Ronald Modendijk hier. De Toestand in de Dans. Een wekelijkse nieuwe radioshow. We gaan praten over dansmuziek. En we gaan heel veel dansmuziek laten horen. We komen vandaag gelijk binnen met een hele rare show. Want we hebben dadelijk uh, Michel Smit in de uitzending. En die komt vertellen waarom dat Nightown niet open gaat. Terwijl hij toch net had verteld dat het open ging. Heel apart. Uh, het schijnt dat Nederlands DJ Jean-Paul Okenveld tegen het plafond heeft geslagen. Uh, en we hebben een Nederlandse Rotterdamse disjoeker die op twee feesten tegelijkertijd draait en ze ook nog organiseert in Rotterdam. Uh, ik volg het niet meer. Nog even terug naar die ene plaat. Tim Deluxe featuring the audio boys. Nou, let the bass roll. Ik draai deze plaat en uh, we hadden eigenlijk afgesproken... wij, het team van de toestand in de dans, hadden eigenlijk afgesproken... dat ik niet iedere keer zou vertellen welke plaat het is. Maar uh, nu moet ik wel even vertellen dat dit Antoine Clamaran is. Nooit van gehoord. Cathy B is aan het zingen, Turn Me Off. En gelijkertijd uh, zit Marcel, Marcel Wijnsteek is naast me... en uh, die roept, hey, hey hey hey dat is van Armani. En daar heb jij nieuws over. Inderdaad. Maar wat is dan van Armani? Die dat, dat, dat ambulance, De annoying. ja, okay, okay, die okay. is van hem. Die hebben ze okay. gestolen, vind ik. Mag niet, foei. Maar goed, <laughs> dans in dance is alles euh, geoorloofd. Uh, wat blijkt nou? Deze man had op zijn MySpace-pagina gezegd, uh, of er was op zijn My, MySpace-pagina uh, gemeld: rest in peace Robert Armani. Ik ben met dood me pot dus. gesproken, ja, ja, dood. Overleden, overleden. Rodrigo. Robert Armani is niet meer. Nee, is maar. Hij is oh, hij opgestaan. Is hij is er weer. Hij is opgestaan. Wat blijkt, hij, hij, hij hangt zijn koptelefoon aan de wilgen. En uh, dat was dus eigenlijk de melding. Hij stopt met draaien. Hij stopt met draaien. Hij stopt met produceren. Hij is het zat. En dat is het dat, dat is waar, het waarom hij dan gewoon zegt dat. Rest in peace. Robert Armani. Radio Rijnmond. Yeah, yeah. you love so clearly, get all excited when you're near me, oh baby, you are the one I love you dearly, let's get a little bit closer baby, I should have seen you in a beauty, It used to just confuse me. Yeah. Confuse me. Yeah. Oh. Oh. Oh. You are the one I love you truly. I love you truly. So come a little bit closer, baby. baby, baby, baby, baby. Cause I feel your love so clearly. When you're near Voor een award, dit nummer. Ja. Uh, tja. Ik vind het wel te gek. Katclose, Ben Wiesbits. Eh, uh, fijne plaat. Ja, ja, uh, dit is wel een vrouwenhuis, bedenk ik me ineens. En, goh, het is niet waar, het is vandaag de dag van de vrouwen. Het moet niet veel gekker worden. Speaking of, uh, heb ik een liefhebber van vrouwen aan de telefoon hangen. Tenminste, als ik uh, een beetje kijk waar hij zich altijd mee omringt. En als het goed is hangt Jeroen Verheij aan de telefoon. Hallo Jeroen. Goedenavond. Liefhebber van vrouwen, toch? Ja, zonder meer. Maar wie niet? <laughs> uh, sommige vrouwen. Uh... Ja, ja, sommige vrouwen inderdaad. <laughs> maar die ken ik niet meestal. Nee. Jeroen Verhey, bekend van Secret Cinema en de hele perspokkenbende. Wel een van de uh, meest getalenteerde producers en al zeer lang op de markt zijnde mensen van Rotterdam. Uh, vat ik het veel goed samen? Mm, ja, ik ben knap vergeten. Knap. Knap. Verschrikkelijk handsome. Ja. ja. Um, Vertel wij, het had, wij hebben een vast item en uh, dat heet Marcel zaagt door. Uh, ja. Alleen dit is een hele gekke uitzending. Uh, want Marcel gaat jou niet doorzagen. Want jij <laughs> bent gewoon jarig. Dus we gaan je eerst feliciteren. Gefeliciteerd. Dankjewel. Maar jij gaat je verjaardag vieren en daar heeft Marcel allemaal vragen over. Nou kom maar op met die vragen dan. Jeroen, ik vroeg mij af uh, waarom uh, dance producers of DJ's een verjaardag altijd in een club vieren. En niet gewoon thuis, gezellig met vrienden, familie. Is het niet gezellig? Ja, natuurlijk is dat wel gezellig. <laughs> maar ik hou liever nog mijn vrienden en familie naar de club toe, zodat je, je een beetje jong kan blijven voelen. <laughs> en in een kringetje zitten ben ik nog niet helemaal klaar voor. Maar vreemd genoeg weet je natuurlijk, of nou, dat is eigenlijk helemaal niet vreemd, je weet gewoon je geboortedatum uit je hoofd. En op het moment dat iemand naar je toe komt om uh, uh, voor een boeking uh, iets te regelen... en dat valt toevallig rond die datum van je verjaardag... dan valt het kwartje meestal heel snel en dan zeg je... joh, ik vier gelijk mijn verjaardag. Kijk, en dat doe je dus aanstaande vrijdag in of Corso. Er staat ja. een enorme taart op het podium waarschijnlijk met uh, 22 kaarsjes. <laughs> uh, van geest wel, van lijf ook. Ja, dus ze waren eigenlijk niet. Dat <laughs> okay. paspoort niet. Dat zijn er alweer 35. Laatste vraag, Jeroen. Er is een remix-contest door jullie opgezet, ja. door jou, Michel de Hey. Mm. Uh, uh, uh, de getalenteerde producers van uh, morgen kunnen op www.foem.info uh, alle informatie krijgen voor die contest. En dan ja. wil ik van jou weten wat jouw tip is voor deze jonge producers op zoek naar eeuwige roem. Uh, je moet gewoon jezelf blijven. En lekker dingen doen die je zelf leuk vindt. En als je de mazzel hebt dat mensen dat, of dat heel veel mensen dat uh, ook te gek vinden, dan ben je op de goede richting. Kijk. Maar het is F-O-E-M van Marie.info. Want hoe gaan mensen voelen in een website, uh, type? We zien dan, we dan een andere naam. <laughs> ja. Jeroen, wij gaan jou vrijdag zien. Jeroen. Hey, heel gezellig. Tot dan. Ik draai uh, voor jou, speciaal voor je verjaardag, een remix van Gerd. Eternity. En dat nou, is uh, van is een groepje Pray. Dat is toevallig. Jee, wat een kleine wereld. Oeh, geweest allemaal. Later. Bye. Ja, dit is toch wel de hogeschool van muziek. Um, Gerd, remixed. Uh, dat moet ik even opzoeken. Uh, Praful. Uh, dit nummer heet. Lekker goed voorbereid, ook dit modendijk. Jezus Christus. Her eyes drink. Uh, dat vind ik ook weer een hele slechte tekst. Dat haal ik er dan bijvoorbeeld helemaal niet uit, want dit is het ook niet. Het is Eternity. Dit is Eternity van Praful in een remix van voor Lux. Uh, Gerd, Gert Gert-Jan Bell heet hij en die woont gewoon hier om de hoek. Die woont gewoon in Rotterdam, dames en heren. Uh, zo lekker. Uh, toen wij deze uitzending aangeboden kregen door de leiding van Rijmond, slijm slijm, hebben we beloofd dat we allemaal platen van drie à vier minuten zouden draaien. En dat doen we dus niet. We gaan deze komende remix helemaal draaien, acht minuten lang, vetlus op je speakers. Zet het nou gewoon hard. Nee, harder. Zet het gewoon echt heel erg hard. Zet dit gewoon zo hard dat het gewoon echt beangstigend is. He was no mountain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 Ik praat er tussendoor, maar nu moet je echt opletten. Under the sheets with my radio Turn down low, so nobody knows. It's the late night show, open to hear. Hey Joe, Jimmy was my hero. Head blown by Todd R, o. Is wizard, a true star. From Vamadama to Tamla Mo, Curtis Mayfield to Curtis blow, singing into my pillow. I'm praying I don't doze until my 9 volt battery goes. goes. Oh. Oh yeah, oh, so Als ik zeg dat ik hem helemaal draai, draai ik hem natuurlijk ook gewoon echt helemaal. Uh, we zitten nu in de studio bij Radio Rijnmond. En dit is de dag dat, dat is alles is anders geworden bij Radio Rijnmond. Uh, nu zit ik hier te kijken naar een scherm. En er staan dan meldingen en spoorwegen op. En normaal gesproken moet je die dan heel professioneel voorlezen... als die zijn en de tijd vermelden. Dat doen we niet, want als ik namelijk in de auto zit... sta ik altijd in die file die niet wordt genoemd. Dat is neft dat je niet bestaat. Dat haat ik dus. Dat vind ik echt heel erg. Dus uh, er zijn geen files. De treinen is ook allemaal op tijd. En hoe laat het is, interesseert me ook geen zaak. stelde iemand heel lang geleden aan mij. Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel in de uitzending. Jeroen van Inkel. Ja, duidelijk. Jij stelde die vraag heel lang geleden aan mij. Ga je met mij die weg in? En dat hebben we gedaan. Maatje van mij in de uitzending. Hallo Jeroen. Hey, goedenavond. Leuk vind ik dit. Dus de omgekeerde wereld. Ja, dit is wel leuk. Dus jij belt om met een spelletje mee te doen. Ja. Nee. Nou, zeg het maar eens dus dan. Ja, met, uh, met welk voetje uh, raak je niet de grond? Dat is het spel. Uh, ik denk links. Midden denk ik dan. Hé? Eh? Het middelste voetje? <laughs> ja, oh god. Oh ja, we, we zitten s'avonds in. Ja, dat... Nou, alles kan hier. Mag je alles draaien wat je wilt? Ik maken? mag alles draaien wat ik wil. Ben je loers? <laughs> ja, dat kun je wel zeggen. ja. ja. Het voor is Ronald Modendijk. Oké. Okay. Nou, Jeroen, nice. ik heb je gebeld uh, omdat ik heb gevraagd aan jou wat nu op dit moment jouw dansplaat is. Wat is jouw dansplaat van dit moment en waarom? Uh, I love everything at night. Dit uh, is een mashup van uh, Dave Dresden. Wat en... is een mashup, Jeroen? Ja, dat is. Jezus. Ja, hey, uh, dit is de eerste uitzending. We moet moeten Rotterdam het, even wat uitleggen, trappen. <laughs> ja, dat is een combinatie van twee platen door elkaar heen. Ik begrijp dat, dat de baas is heel een oud liedje. Dat, uh... Ja. Ja, dat wist uh, dat ik dan weer niet. Maar uh, ja, het, is, het is een hele grappige combinatie van een meneer die vertelt volgens mij over zijn eerste uh, avontuur naar het roken van een joint. Oh. en uh, I, I, walk the green miles, of, I walk the green for miles and miles, zegt hij. Uh, het, uh, het, is, het is een beetje een verhaaltje, maar het, is, het zit echt een hele goede opbouw in. En op een gegeven moment gaat hij helemaal los en dan is dat wel erg, uh, erg lekker, vind ik. Ik zeg dat wij hem gewoon gaan draaien, Goed voor dan? jou. Dankjewel, Jeroen van Enkel. Okay. Graag gedaan. Radio Raymond, Jeroen ja, van Enkel. Radio, Radio Raymond, Jeroen van Enkel. Dankjewel. je, laat Ik Hoi, Uh, <laughs> three weeks ago, two of my friends and I went to a ranch in Fredericksburg, Texas and took what Terrence McKenna calls illusion, illusion, illusion, illusion, illusion, illusion, illusion, illusion, then Tracy Thorn en It's All True. De muziek van deze show wordt heel vaak samengesteld door ons met z'n drietjes. Maar deze plaat kwam aan uh, door uh, Ron Stuts. Die had hem in zijn tas. Ron Stuts, hoe kom je aan deze plaat? Want die is gewoon nog helemaal niet uit. Tracy Thorn, hoe maar, kom je eraan? Inmiddels is hij uh, wel, uh, wel uit. Inmiddels is hij uit. Ja, ja, ja hij dus is... je, kan, je kan nu naar de winkel? Je kan nu naar de winkel en je kan hem gewoon kopen. Echt waar? Ja, echt waar. En is het dan het album? Uh, het album is inmiddels uh, uit en uh, de single ook. Echt? Ja, echt, echt waar. Ik vind het zo'n mooie plaat. Ja, is geweldig. Um, en van mijn andere sidekick, Marcel... Ja. moest ik deze plaat draaien, de nieuwe R. De nieuwe Air. Air. Uh, Waarom? Omdat ze eindelijk weer eens een waardig opvolger hebben gemaakt... op hun aller, alle, alle, alle, aller, aller, aller eerste album. En help mij alsjeblieft, want help mij. Ik zeg niks. <lacht> <lacht> Niet zo vaak. Ik zwijg. Hoor, ho hoor je dit? Ik geef je vijf minuten om erachter te komen. Moet te vallen uiteraard, jongens, jongens. Dit was de CD van de week. Jij kwam hier binnen vanavond. Die zei: dit is echt de CD van de week. Dit is hem. Maar ik val echt in slaap. Wat is dit? Dit is ideale slaapmuziek. En ja, dan mag jij invullen wat jij uh, maar doet We, we bij. gaan bijna naar het nieuws. En ik ben bang dat ze boven in slaap zijn gevallen. Ik vind er fantastisch. Ik vind het heel erg mooi. Maar ik zet het er wel gewoon uit. ...niet wist te vinden, talkie walkie. En we zijn bijna bij het eind gekomen van het eerste uur van het toestand in het dans. de dans. Het was het tien uur. Vanavond en vannacht toenemende bewolking, gevolgd door regen. Het wordt vijf graden. Morgen is nog regen, later meer zon. Middagtemperatuur dan negen graden. Radio Rijnmond, het nieuws. Mijn naam is Adis van Meteren. In een geparkeerde auto aan de persoonshaven in Rotterdam is het lichaam gevonden van een tot nu toe onbekende man. Het stoffelijk overschot is begin van de avond ontdekt door een medewerker van Stadstoezicht. De politie gaat uit van een misdrijf. Ooggetuigen zeggen dat de man schotwonden heeft. De technische recherche heeft het gebied rond de auto afgemaakt.